Marianne Hageman met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft Centrum Rechts ook de tweede ronde gewonnen van de regionale verkiezingen. De partij van oud-president Sarkozy krijgt de meerderheid in 60 tot 70 departementen. Daarmee hebben ze er twee keer zoveel als de socialistische PS van president Hollande. Het Front National van Marine Le Pen maakt volgens Exitpols kans op één of twee departementen. In Nigeria is bij de verkiezingen voor een nieuwe president mogelijk fraude gepleegd. De kiescommissie gaat onderzoek doen in de zuidelijke provincie Rivers. In de provincie hoofdstad gingen vandaag duizenden mensen de straat op... om te demonstreren tegen verkiezingsfraude en de dood van twee aanhangers van de oppositie. De eerste resultaten van de verkiezingen worden vanavond al verwacht. De verwachting is dat het een spannende strijd wordt tussen zittend president Jonathan en zijn uitdager Buhari. Bij een aanslag op een Afghaans parlementslid zijn drie mensen omgekomen onder wie een kind. De parlementariër liep verwondingen op, hij is buiten levensgevaar. Ook acht anderen raakten gewond. De dader liep op de politicus af, toen hij door beveiligers werd tegengehouden liet hij zijn bomvest afgaan. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de laatste tijd hebben de taliban vaker van dit soort aanslagen gepleegd. Voor de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten trekt minister Ploemen 21 miljoen euro extra uit. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de vluchtelingen in Syrië en omringende landen. Een vijfde is bestemd voor lokale gemeenschappen in de directe omgeving van de kampen die vaak ook onder moeilijke omstandigheden leven. Ploemen was in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Daar wonen zo'n 80.000 vluchtelingen uit Syrië. Het weer. Stevige buien trekken over het land, sommige met zware windstoten. In de loop van de nacht worden de buien minder en koelt het af tot een graad of vijf. Morgen geregeld zon en af en toe een bui. De wind is langs de kust stormachtig. Het wordt rond de negen graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live ZFM met, met nu. nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1069 hier op ZFM Zalvoorts. Twee uur je te wachten in alle verschillende soorten en maten en, en al zijn variaties. We beginnen met een nieuwe cd van All Groomer Gun En de, ja, dat klinkt allemaal heel ver weg, maar de beste man woont gewoon in Duitsland. En zijn nieuwe cd heet Lalita en die is helemaal in de kenmerkende sfeer van All Groomer Gun. Nou... Uh, misschien ben je nieuwsgierig geworden. Blijf lekker zitten en ga luisteren naar Peaceful Radio Show 1069. Veel luisterplezier. bye um, um. Love